De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. In which she soon would die. Roy, oh, I remember oh, the tears that I cried, but I survived. Yes, I survived. In that surviving for a long, long time I survive yes, I survive guess I'll be surviving till the day I die I survived And I've been Surviving For a long, long time I survived Yes, I survived I guess I'll be surviving till the day I die. I guess I'll be surviving till the day Vandaag zijn we met de korten op bezoek bij Speks Hildebrand in zijn woonplaats Volendam... waar hij vooral bekend is als Volendams eigen countryheld. Hij begon in het begin van de jaren 70 in de groep Jen Roch, als het er goed uitspreken, maar ging al in 1975 op, op de solo tour als Speks Hildebrand. In het begin van zijn solo carrière werkte hij samen met tekstschrijvers Jip Golstein en Tom de Zeeuw, die ook bekend waren als telegraafjournalisten. Het debuutalbum File Under Popular is een mix van country en de Volendamse Spanish Sound. Na eens 1977 lid te zijn geweest van de groep Canyon pakte hij in 1978 zijn solocarrière onder de naam Spex Hildbrand weer op. Al met al is Spex altijd blijven optreden en, met de tussenpauze van 2011 tot 2018, albums blijven maken. Hij heeft met vele grooten uit de muziekwereld gespeeld zoals Piet Veerman, Jan Akkerman en Rudy Bennett. En met Rudy Bennett speelt Specs ook op in verschillende theatershows. Spex zegt over zichzelf. Ondanks dat ik inmiddels de 70 heb aangetikt en al ruim 50 jaar in het vak zit, schuilt er nog altijd een jongetje in mij dat niets liever doet dan muziek maken. En bij leven en welzijn zal ik dat zo lang mogelijk blijven doen. Kortom, het wordt weer een interessante muziekreis door de krochten van de Nederok met onze gast Spex Hildebrand. Speks, hartelijk welkom. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, en bedankt voor ja. deze mooie woorden. Ja. Alleen tussen 2011 en 2018 heb ik nog wel een, een verzamel-CD uitgebracht. Oké. Okay. Met daarop onder andere mijn beginselverklaring. Want toen, was ik, uh, uh, toen bleek ik 40 jaar artiest te zijn, 40 jaar Speeks Hildebrand. Okay. En mijn toenmalige platenmaatschappij vond het toen een goed idee om een verzamelaar uit te brengen. Maar ik wilde daar twee nieuwe nummers op hebben. Dus toen heb ik toch, uh, ben ik toch nog een beetje actief geweest. Oké, okay, leuk inderdaad. Ja. Ja. Ja. En dat was in 2015 jaar oké, okay, inderdaad, ja. ja. Want je bent wel blijven optreden tijdens die periode, hè? Jawel, ja, ja. jawel. Het, uh, het, het, kijk, het, ooit begon dat, zelfs nog voor Jan Rog, toen was ik 17, 18, in een bandje dat Progress heette. En uh, de naam verraden al wat voor muziek uh, wij uh, trachten te maken. Progress, ja. ja. En uh, toen Jan Rog ken je, ja, en als solo uh, Aspects Hildebrandt, ja in de jaren tachtig natuurlijk, vooral met de band... met de living room band. Mm -hmm. Maar naarmate ik ouder werd... toch steeds meer solo... Uh, duo, trio. Dus uh, ja... De, het, het is steeds verschillend. En nou zijn de Motions daar weer bijgekomen... sinds een paar jaar. Ook leuk. Ja, zeker. Maar toch hele andere muziek dan? Ja, uh, Ja, ik, ik... ik ben daarbij gekomen. Uh, dat is eigenlijk half de schuld van Johan Derksen. Oké. Okay. Uh, Johan die uh, maakte in 2014 uh, de serie Pioniers van de Nederpop. Daar heeft hij toen ook die concert. Dus ik werd toen gebeld door RTL dat uh, ik ook op de lijst van Johan stond. Dus ja. dat zou ook een aflevering over mij gaan. En er ging dus ook een aflevering over Rudy Bennett. En wij maakten kennis met elkaar op een avond. En ja, we raakten een beetje bevriend. En dan uh, Rudy kwam op, uh, na die uitzendingen op zaterdag... vaak even koffie drinken en een wandelingtje ja. maken... En op een gegeven moment, toen ik belde ik ook zei, Vind je het goed als ik volgende week smiddags kom? Want ik moet je wat vragen. Nou ja, toen kwam hij hier met uh, uh, uh, nog, nog twee andere mannen. En hij zegt, nou, we gaan een theater in. Met Maarten Spanjer en de band erachter. En we hebben alles compleet. De tour is geboekt. Alleen jij zit er nog niet in. <laughs> Want Rudy wilde mij erbij ja, hebben. Ja, als slagje, is de tweede stem. En ook dat ik af en toe op mijn nummers de uh, lead zong. Ja. Nou, toen zijn we dat theater in gegaan. Uh, dat, die, die show heette Rot op met die geraniums. <laughs> Mooie naam. <laughs> en uh, na, na uh, twee seizoenen of één, ik weet het niet eens meer... toen uh, uh, is, is het gezelschap gewijzigd. Uh, toen gingen we namelijk zonder apart te vertellen verder. Want toen gingen Maarten Spanië en ik dat doen. Want een okay, uh, uh, ja. anekdote uit de jaren vijftig... in uh, zeg maar halve sketches That's tussen leuk, de ja. nummers door. En... Uh, nou ja, en toen op een gegeven moment... maar toen heten we nog helemaal niet meer The Motions. Maar in die tijd uh, kwam uh, Robbie van Leeuwen bij Rudy Bennett op visite. Die twee hebben nog heel goed contact. Okay. En die had een paar oude demo's ontdekt. Uit de jaren zestig van The Motions. Wat oh, te gek. En hij zegt, luister Rudy, wat een leuke liedjes. Nou, en toen kregen Rudy en onze toetsen, maar P.P. het idee... laten wij dezezelfde nummers opnieuw opnemen. Ja, ja. Zoals ja. we nu zijn met deze ja. band... En uh, nieuwe arrangementen. En toen hebben we een, een plaat uitgebracht met uh, die vier originele versies van die nummers erop. En onze nieuwe versies. Oh, leuk. Nou ja, toen ja. De, met de platenmaatschappij uh, natuurlijk overleggen. Ja, en toen zei, kwam daar het geluid uit, jongens. Want ze wilden ook een verzamelplaat van vroeger uitbrengen. Waarom, nou niet de motions? Want het was Rudy ja. Bennett's New Motion. Ja, nou ja, waarom niet? Weet je wel, Rudy is de originele zanger. En we hadden de zegen van Robbie van Leeuwen. Ja. Want die vond het leuk. Ja. Want toen zijn we nog in de wereld eruit doorverzeild geraakt. Okay. Met zo'n tribute over, over Robbie van Leeuwen van een paar uitzendingen. Ja, ja, ja. Dus toen zat ik uh, plotseling in de motions. <laughs> een halve eeuw nadat ik hier in het dorpshuis <laughs> stiekem bij ze ging kijken. Toen ik 15 was. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, ja, ja. dus dat is, ja. dat is wel leuk. Ik ben er van Jan Rog nog een nummer tegengekomen. gekomen. Devilish Mary. Ja, dat was de eerste single. En dat was een Amerikaans uh, ding. Ja. En daar uh, de gitarist Tanger Lerner die had dat dat lied. Ja, ja. En toen ja. Hebben, hebben we daar een, een, een Nederlands stukje ingeschreven. Ja. De ja. <laughs> En dat <laughs> maakten wij op namen we op als demo. Praatje van platenmaatschappij. Ja. En toen hoorde Bovema dat. En uh, nou, dat was zo goed, we brengen het zo uit. Nou, Kijk. De b weekhand van mij erop. En het stond trouwens op mijn naam dat nummer. En dat kwam toen op 4 binnen in de tipraad. Dat betekent dus dat je die week daarop de top 20 inkomt. Ja. Maar wat gebeurde? We hebben tekort plaatjes gepest. Toen heeft Veronica ons nog drie weken op 4 gehouden in de tipraad. En toen nog niet, nou, toen, toen stierf dat een zachte dood. Ja. Maar dat maar was dat, ja, vroeger ook de, wel een, een heksenketel. Maar rof, dat is. Uh, ja, dat heb ik, ik zeg wel eens een vlakje, dat heb ik gewoon verdrongen. De, <laughs> dat is zo lang geleden ook. Ja. Later ja, ja. veel leukere dingen gedaan. Ja, ja. Ja, maar dat was de eerste single waarop, waarop ik speel. Ja, dat was het En ik doe de hoge stem even, daar, ja. dus. Oké. Oké, maar Theo kunnen we. Is Teruggaan naar jouw eerste uh, muzikale herinneringen, want je bent geboren in Amsterdam. Ja, nou ja, ik heb een zus die vier jaar ouder is. Dus toen wij nog in Amsterdam woonden, had je natuurlijk altijd tijd voor tieners. Wij hadden distributieradio, kijk, dat was ja, zo'n ruim ding. We wel ja, dat ja, waren ja. wel herinneringen. Dus dan waren jullie ook niet rijk, ja. <laughs> en uh, nou, dan had je op drie Radio Luxemburg. Oh, weet ik niet. Of op vier. En ja. op twee ja. tijd voor tieners. Nou, dat had mijn zus aan. Dus ik pikte natuurlijk wel. Staatje Elvers mee. Uh, Ves Domino ja, mee. Ja. En ik vond het altijd mooi. En als kind, als ik uh, door Amsterdam liep. En ik kwam langs een muziekwinkel. En ik zag een gitaar. Dat kon ik mijn ogen daar niet van afhouden. Nee, oké. Okay. En als er bij mensen thuis een gitaar stond. Toen natuurlijk helemaal. Ik denk, dit wil ik later ook. Ja. Want we praten over eind uh, 50 jaar. Ja. ja. En toen kwamen we hier in Volendam wonen. Toen was ik 10, 11 En uh, mijn zus, uh, 14, 15. En ja. die had een vriendenploeg. En daarin zaten Piet Veerman, Kees Veerman. Oh, okay. En dan, ja. uh, die jongens waren ouder. En die kwamen dan wel eens zaterdagavond bij ons even een biertje drinken. En dan werd dat laat. En dan gingen ze weg. Maar dan namen ze LP's mee. En die lieten ze dan liggen. Want dan okay. uh, waren ze ja. ook niet bij toe in staat om die te vervoeren. <laughs> en dan werd Theootje zondagmorgen wakker. Kon ik al die platen draaien. Dus ik had op 12 al overal verstand van. En toen maakte ja. ik echt kennis. Ja. Dat was nog voor de Beatles met, met die. Met, met, met, met, nou, was de elfs, maar ook ja, ja. Bob Loemen en, en uh, ja. Don Gibson. Uh, dus dat, dat slurpte het allemaal ja. op. Nou, geloof ik. Ja. Maar kreeg je ook iets mee van je ouders qua muziek? Of nee, niet, nee, niet? nee, die waren niet zo. Mijn moeder was zingen. wel muzikaal, die kon een ja. heel aardig tweede stem zingen. Maar het was toch de, een beetje het, het milieu van doe maar gewoon, doe je al gek genoeg ik had wel een oom die was uh, slagwerker in een feestbandje wow. en een, van moeders kant en een andere oom die speelde piano maar thuis ja. en in van vaders kant was er een tante die speelde ja, ook thuis gewoon een beetje piano maar het is niet zo van goh jongen ga de muziek in nee. dat nee dat nee je werd ook niet op mu geen muziekles gehad of uh, nee het, uh, of... ik ik was twaalf uh, toen slaagde ik voor het Toelatingsexamen voor de HBS. Oh, kijk. Die carrière heeft niet lang geduurd. En toen mocht <laughs> ik een verjaardeskadee uit. En toen kreeg ik een gitaar van Klavers Kribo. Dat was een schriftelijke cursus. <laughs> ja. En uh, ja. nou, toen heb ik uh, met behulp van uh, Evert Woestenburg. Die, die was een paar jaar ouder dan ik. En uh, die is later nog bij BZN verzeild geraakt. Met de okay. eerste BZN. Ja. En die leerde mij wat akkoorden. En toen heb ik dat zelf uh, ben ik dat een beetje gaan ontwikkelen. Ja. En toen kwam ik er al erg gauw achter... dat ik had er geen enkele talent voor of behoefte aan... om dingen na te spelen en solootjes uh, te leren. Ik was een liedjesman. Oh, zelf ik, liedjes maken? Nou, ja, en zo. daar begon ik toen al natuurlijk ja. heel kinderachtig mee. Maar ja. liedjes zingen en spelen. Dat vond je het leukste? Dat, ja. ja okay. Tot op de dag van vandaag. En uh, ja, dat schrijven, daar dat, ja, dat, dat, dat, dat begin je mee. Serieus is een jaar of 15, 16, 17 mee. We ook oh, ja. allemaal troep. Allemaal liefdezinnetjes. We uh, weten het niet eens meer. Nee. Nee, want ja, toen doe ik ook de protestzong. Oh, natuurlijk, ja. ja de maar, maar dat, ja. Uh, dat is uh, niet voor het nageslag bewaard gebleven. Times number 11 was even. Volendam heeft natuurlijk een bepaald imago als, als, als muzikale ja. plaats. Uh, uh, kun je daar iets over zeggen? Van, ja, zochten, uh, of zoeken misschien nog steeds jongeren elkaar op om samen te spelen. Uh, nou ja, die uh, indruk, ga je elkaar zien. Spelen? Die indruk heb ik wel dat er, uh, dat er toch nou weer veel bandjes uh, in Volendam zijn. En je hebt hier natuurlijk een Singer-songwriters guild. Hier in het jeugdgebouw, uh, met jongeren. En, uh, ja, ik vind dat leuk. Uh, vanavond in het café hier naast mij, daar is ook een soort uh, singer-songwritersgroep. De tweede vrijdag van de maand, dat is onder leiding van Kees Mayfield. Nou, dat nou, nou, wilde ik wel. ook nog even uh, overvragen. En, uh, dat is die zit vanavond hiernaast. En uh, dus, je kent elkaar allemaal wel. Ja, en natuurlijk, de onze garde. Ja, ik bedoel, als ik nou nog. Uh, dik plat van en tegenkom. Daar heb ik natuurlijk mee in de band gezeten. En toen we vijftien waren, ja. begonnen we met z'n tweeën. Ja, dan is het weerzien altijd het allerhartelijkste... Ja, en dat we elkaar gisteren nog gezien hebben. Ja. Ja, goed, goed, goed. Ja, en de Cats, ja, dat werd natuurlijk... zoetjes aan wel goede kennis en allemaal vrienden. Weet je wel, ook omdat mijn zus en ik... die kwamen bij Kees Veerman over de vloer. Want ja, ik was ja. uh, bevriend met Harmen, de broer van Kees... Ja. die nu in de kerstband zit... En, en nog een jongere broer van Kees, Jaap. Oh. Dus wij liepen daar over de voer. Ja, dus wij ja. kenden dat gezin goed. Ja, en, ja dat, uh, ja, dat ja. is leuk. In dus als je elkaar aan het weet je wel. Maar ja, en, en, dan later het, kom je weer samen. Want op een gegeven moment heb ik uh, een kerstplaat gemaakt. Ja, ik, ik spring nou een eind weg. <laughs> ja. Maar het gaat even over de onderlinge <laughs> okay. relaties. Ja. En uh, dan gaf ik hier uh, een uh, kerstshow met ja. gasten. Nou ja, ik was inmiddels bevriend geraakt met Jan Akkerman. Die deed dat oh mee. Noos, ja. En dan uh, Kees, Arnold en Jaap van de Ketje, jongens, uh, koortje. Gewoon voor lol en daarna een liederlijke doorzakker. Ja. Nou, dat was hartstikke leuk. Nou, Jacques ja. Kloes, die ja. ken je natuurlijk ook. En Lon ja. dat was ook een vriend. Die kwam daar uit Denemarken <laughs> en dat bleef hier slapen. En dan hadden wij wel dolle avonden. Ja, nou, geloof ik En dan wel. zat er ook gewoon ja. 800 man in de zaal, hè. Ja. Maar dan al een tijdje terug, want Lockton Ernie is al een ja, tijdje ja, dood, hè? Ja, Arnie, Arnie Triffers, is in 1996 ja. overleden. '96, ja. ja. ja. ja. En uh, wordt nu nog gemist. Maar hoe zou het komen dat Vonerdam zo iets unieks heeft of zo? Ja, dat, dat weet ik niet. Ja. Ze houden we hier ja. wel van zingen. Ja, oké. Okay. En ook graag uh, harmonieën zingen. Oké, okay. ja. ja. En, uh, maar het is hier ook het, het grote cover. Uh, ja. liefde voor ja. covers. Oké. Okay. Weet je wel, alles... nood voor nood, perfect, geweldig naspelen. Ik, heb, ik kan het niet. Maar ik heb er niet veel mee. Want vorige week had je in die havenfeesten... drie avonden, vijfduizend man in de tent. En dan heb je, had je ook een hele avond. Dan beginnen de drie J's. Die doen YouTube. Daar zijn we ja. dan mee op tour. Mm -hmm. Daarna, de avond ervoor... had je al een Tribute to the Catsband band gehad. Ja. En toen had je een Bruce Springsteen coverband. En toen had je... Uh, uh, uh, in ieder geval vier ja, ja. cover acts. Cover. Ja, okay. En dat doen ze dan tadeloos goed. Ja, knap dat, dat is hier wel heel erg. Uh, ja. dat echt uh, nood voor nood naspelen. Ja. Ik heb een paar maanden geleden nog uh, uh, Fast Countenance ja. interview. Je hebt een Leonard Cohen-tribute gedaan toen de tijd. Nou, dat ja. was te gek. Ook ja. okay, ja. hele mooie muziek, ja. ja. Mooie plaats gemaakt, ja. ja. ja je, moet er, je moet het willen. Ja. ja, Dandelion. Dandelion, ja. Dandelion, ja, ja die maakt een beetje Crosby stil. Ja, die bestaan hetzelfde. niet meer. Die bestaan niet meer? Nee, want, want uh, wat ik begrepen heb, dat Paul Bond, die zit nog lopen bij Jorik van Noorden. Ja, die, die en, zijn broer, ja. en zijn broer heet Frank, die zit in Alaska. Oké, ah, oké, okay. okay. ja. En... Uh, ja, die, die, dus dat zijn natuurlijk wel eigen gerijde jongens. Ja, ja. Dus uh, die deden dat wel, maar uh, Alaska trok ook zijn eigen plan. Ja. Maar dat zijn er, uh, hoewel er is nou weer een, een ander beetje, hoe ik uh, ook weer eigen nummers, dat ik vind dat leuk. Ja, dat ja, vind ik wel leuk. Eigenlijk. Of ik er nou van nou doet het niet, hoor. ik vind het leuk dat mensen dat doen. Ja. Maar je staat ook open voor allerlei soorten muziek. Ja, weet je wat het is? Ik, uh, ik was... Uh, de, de, net al verteld waar ik mee opgegroeid ben. Ik was 15, Toen kocht, kocht ik Desolations van Cubie en de Blizzards. Ja, mooi ja. Met de Beatles waren dat mijn eerste echte helden, oh. Weet je wel? Dat uh, vond ik zo verschrikkelijk te gek. Tot op de dag van vandaag. Ja. En uh, dus ik, uh, ik, ik... Ik hield al, ook vroeg van blues. En ja... En, Country ligt daar heel dichtbij. Weet je wel. En ik, ik, op, of ik ging vooral steeds meer houden... van die country blues, Ledbelly... en Robert Johnson. En, nou, en uiteraard Hank Williams. Dat is natuurlijk het grote... voorbeeld. Uh, ja. En dat kwam eigenlijk omdat je die platen... veel hoorde. <kuggen> nou ja, en ik, ik, ik zocht daarnaar. Je hoorde dus dat zo, er wel eens ja. op de radio. En, uh, maar op een gegeven moment, in de jaren zestig... dan slurp je alles op. Want er, kwam, er kwam zo verschrikkelijk veel voorbij... Ja. Dus ja, nou, de Beatles waren natuurlijk eye-openers. Ja. Ik heb ook nooit last gehad van Beatles of Stone. Ik vond allebei mooi. Alleen <laughs> ik had liever de Beatles, want die vond ik avontuurlijker. Ja, ja, ja, klopt. Ja. En, ja. Uh, maar ik, uh, de eerste single die ik kocht, dat was bijvoorbeeld Roadrunner van Pretty Things. Ah, te gek, ja. Ook in Roadrunner, ja. En... Uh, ben een roadrunner. Dat was geweldig. Maar de Kings, weet je wel, dat, dat, uh, ja, dat, dat, ik vond dat allemaal prachtig. Ja, ja zeker. En, ja, en dan op een gegeven moment, als je een jaar of 17 bent... dan heb je de tijd dat je een beetje warrig wordt. Weet je wel, dan uh, Pink Floyd, Soft Machine. Hè, dan rook je ook wel wat. <laughs> en, uh, en daar ben ik toen... Uh, dat duurt dan anderhalf, twee jaar en dan zie je heel uh, jazz. En, uh. Ja, klopt. En toen op een gegeven moment toen kwam, uh, de Flying Burrito Brothers kwamen met de LP uh, Gilded Palace of Sin. En toen was ik weer bekeerd tot... Uh, ja, ze noemen het tegenwoordig Amerikanen, maar het is eigenlijk gewoon country rock. Mm. Ja, ja. Weet je wel, Brad Parsons is wel van grote invloed geweest. En... Uh, nou, en later, halverwege de jaren zeventig toen, maakte ik kennis met die Texaanse Outlaws. En toen werd mijn grote held Jerry Jeff Walker. Jerry Jeff Walker heeft Mr. Bo Jenkins geschreven. Oké, okay, ja. Jerry Jeff Walker was een singer-songwriter, maar hij was eigenlijk meer een performer. Hij kon nummers van anderen volledig naar zijn hand zetten. Dan werd het een ander nummer. En Jerry Jeff, dat is ook de enige artiest waarvoor Aaf en ik naar Amerika zijn gevlogen. Ja. En naar Engeland om live te zien. Oh, te gek. Oh, ja. Dat was ook het enige concert ja. ja. ja. waarop ik niet zelf moest spelen, waarvoor ik zenuwachtig was. <laughs> maar toen zaten we daar in San Antonio, mochten zelfs op het ereterras. Want ja, ik had gebeld om kaarten. En uh, toen dacht ik, het zal nou toch niet tegenvallen. Hè? Nee. Maar dat viel het gelukkig niet. Mooie herinneringen. Ja prachtig. Ja. Prachtig. ja, prachtig. Jerry Jeff is twee jaar geleden overleden. Oh, Oké. Okay. Maar dat, dat was echt... in die hele stroom met Willie Nelson en Warren Jennings. Dat vind ja, ik... Dat is ook echt. een van je favorieten, Die ja. wij gaan draaien, ja. ja. Country met een randje. En liedjes met een verhaal. Ja, en Willie Nelson is natuurlijk een held. Mm -hmm. Er zijn op mijn leeftijd... Ik zeg dat wel eens als grapje. Twee mensen waaraan ik me nog spiegel. Mm -hmm. The Boy and Me. Rudy, ja. 79. En Willie Nelson, 89. ja. Woody Nelson, daar komt eind van de maand nog een plaat van uit. Ja, ongelooflijk. En die koop ik dan gewoon. Hoe zou je country willen omschrijven dan? Want ja, je hebt over rocken, uh, ja, country rock. Country blues. Ja, country, ja. country is natuurlijk... Uh, ook heel breed dan. Is natuurlijk het, het, het, eigenlijk gewoon een, een liedjes over het leven. In, in de, in de breed, het zijn niet alleen liefdesliedjes. Nee. Country heeft natuurlijk een... een, een, een, een uh, in de jaren zestig is het een, ook bij mij verdoemd geweest... Ja. Door de, die limonade country uit Nashville. Dus die die, sp uh... die speekglade... Uh, weet je wel, met, met kwelende zangers. Maar de liedjes op zich, die zijn geweldig, weet je wel. Uh, in, ik heb, daar kom je later achter, weet je wel, Dolly Parton. Ja. Dat was natuurlijk vroeger, nou, nou, wat een tieten. Ja. Maar dat mens is zo geniaal. Ja. Ook als, als, als schrijfster en als zangeres. Dat is ongelooflijk. En wie was rond zijn twintigste niet heimelijk verliefd... op Emily Harris, weet je wel. Ja, ja, maar dat vind ik wel twee uitersten eigenlijk. Hè? Ja, maar toch ja. hebben ze samen platen gemaakt. Ja. Met z'n drieën zelf. Linda Ronstadt, oh, Dolly ja. Parton en Emily Harris. En dan ja. weet je niet wat je hoort. Maar waar moet ik dan naar luisteren naar Dolly Parton? Want voor mij is het ook een beetje te glad eigenlijk. En zo. Ja, nou, maar, ten ja. eerste... heeft ze ook veel bluegrass invloeden. Maar ten tweede, haar... haar onderwerpen, Jolene... dat ja. is niet mis. Okay. Dat is gewoon tegen een vrouw van... ...je bent beeldschoon en prachtig... ...en ik kan niet tegen hulp, maar... ...blijf even uit de buurt van mijn man. Ja, ja, ja. Snap je? Dat ja, ja. Zijn... En ze heeft ook uh, een liedje gemaakt... ...dat er een zwanger meisje... Uh, ...gewoon uh, zelfmoord pleegt. Ja, zwanger Zij zwanger. heeft heel veel gedaan voor... Uh, ...schijnt ook voor de vrouwenemancipaties. Okay. En dat in het conservatieve Zuiden van Amerika. Ja, zeker daar natuurlijk. Ik vind haar ja. wel een heldin. Oké. Enig geweldige zangeres... Dat, I Will Always Love You, kom op. Dat zijn toch composities? En dat is niet eens een echt liefdesliedje. Zij ging bij haar uh, baas, Porter Wagoner. Die, die had een tv-show. En daar was zijn dienst. En ja, zij werd zo goed. Ja, zij moest op eigen benen. En uh, dat was nu heel erg. En toen schreef ze een song... Mm -hmm. I will always love you. En dat is niet eens een liefdesliedje, maar joh, ik ga mijn eigen weg. Maar ik zal altijd. En toen schijnt Port naar die historische woorden gezegd hebben. Die moet je opnemen als ik het maar mag produceren, dan moet je weg. Oh, te gek, ja, leuk. Ja, ja. Ja. En ja, dat is later natuurlijk met die krachtpatserij van ja. Winnie Houston helemaal. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zij dat zingt, echt geweldig. Maar Country heeft bij mij ook een beetje een negatieve klank. Ja, dat klopt. Limonade. Ja. Ja. En dat komt door Nashville. Ja, okay. Maar ja, Willie Nelson is ook Country. Ja. Die werd ja. ook niet geaccepteerd vroeger. Want die manier van zingen. In, uh, halve Jesse. En uh, Wayland Jennings. Uh, uh, die. Uh, ja dat waren de eerste jongens. Die wilden niet meer met die. Uh, studio muzikanten werken. Die wilden met hun eigen band werken. Oh, okay. Daar, toen gingen ja, die ja. platen ook anders klinken. Ja. Want daarvoor die kenten. Die klonken allemaal hetzelfde. Ja. Want het was altijd dezelfde band. En dezelfde strijkerssectie hierachter. Ja inderdaad. Ja. Toen, vanaf halverwege jaren zeventig, werd ja. daar een beetje een eind aan gemaakt. Ja. En toen kwam de banjo ook naar voren of zo? Nou ja, op een gegeven moment, uh, de Blue Grace is natuurlijk niet een onbelangrijk deel van country. En ja, dat is toch meer ook voor de virtuositeit. In, uh, Tim Knol ja, speelt zeker. nou een belangrijke rol daarin, omdat ja. een beetje houden. Tim Knol? Ja, met de Blue Grace boogieman. En dat doet hij gewoon heel erg goed. Oh, ken ik ook want niet. daar wordt wel gitaar ja. gespeeld in, ja. in mandoline ja. Ja, en die jongen van Skik die doet toch ook uh, ja, meer is, blues ja dat is meer een blues jongen ja. en, uh, maar die doet ook samen met Tim Knol uh, ja. maar, uh, een beetje ja, een beetje in die Amerikanen hoek uh, ja. blues uh, maar samen. het is, het is uh, maar nogmaals ik hou ook verschrikkelijk van blues ja. ik hou gewoon van liedjes met een verhaal. en dan toch later ga je van die zogenaamde spekgladde country ontdekken. En dan denk je, dit was wel heel goed. George <laughs> Jones. Weet je wel, het was ook altijd mijn Maar dat was zo'n goede zanger. Ja. En zulke goede nummers. Ja, weet zeker. je wel, dat... Uh, She thinks I still care. Ja, ja. Dat zijn wel mooie teksten. Hè? Klopt. Ja, dat is zeker. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die zwarte bluesmuziek daarvoor natuurlijk. Hè? Ja, ja, ik was 15, QB in the Blizzards. Ja. Ja, Desolation je mooier. Ja, ja, inderdaad groeten nu het grollo. Ja. we zijn twee weken geleden nog een grollo geweest. Ja? maar <laughs> Johan. Nee, dat... Uh, ik, dat uh, nog steeds... hou ik daarvan. Ja, en nou is het Americana. Ja, dat, dat is eigenlijk alles bij elkaar. ja Amerika, Rock, blues, een... country. Ja. Ja. ja, wat je zegt van je eigen muziek. Het is een forse dodes country. Ja. Vermengd met een schuiter, uh, rock rock'n'roll. roll ja. En een randje binnen blues. Ja. ja. Oh, mooi gezegd, ja. Ja, van alles ja. wat. Van alles wat, ja. Maar, maar ik vind het vooral country, ja. Ik zou het, ja, ja, je ja. bent natuurlijk een witte Nederlander. Dus ja, dan, en je houdt van country, daar zit het meest van in. Moet je, moet je wit zijn inderdaad, ja. Dus, nee, ja, ik ja, ben nee. Een wit, dus... Ja. Uh, maar uh, nou, ja, is, ja. Ik, vind, ik, vind, ik vind het alle drie mooi. Ja, zeker, ja. Dus de, ja, dat, uh, dan meng je dat zonder dat je daarbij nadenkt over. Dat denk ik ook, ja. ja. Dat, uh, maar, maar ja, je moet toch, uh, je moet toch een omschrijving hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat willen mensen. Ze willen ja. je toch in een hokje stoppen, ja. inderdaad. Ja, ja. ja. heal Maar je volgt het allemaal wel nog? Nou, of zeg je nou... Vroeger ja, meer. Een keer op, uh. nou, vroeger, toen hadden, konden we hier nog BBC4 krijgen. Ja. En dan zat ik wel op vrijdagavond... Uh, te kijken naar die documentaires. En toen keek ik ook nog vaak naar Jules, Jules Holland. En, uh, maar op een gegeven moment... dan ging je merken... als er geen Amerikanen in Europa waren... Mm -hmm. dan kwam je van die Engelse bandjes in. Dan had ik wel vaak... Jongens, dit is niet half zo goed als de Kings of de Hoe. Dat ja. zal een leeftijdding zijn hoor. Ja, dat geloof ik ook. Maar de Kaiser Chiefs en zelfs Oasis, ik vond er geen ene fuck aan. Want dan dacht ik, ja, maar wij hebben de Beatles gehad, weet je wel. Dat ja, ja. zijn dezelfde. Ik weet niet vergelijken. Nee. Ja, maar nee. denk, denk je niet dat, dat, dat de muziek die je zeg maar tussen je 15 en je 25ste hoort, bepalend. die blijf je altijd bij en die ja, is absoluut. bepalend voor de rest ja, van je absoluut. leven? Absoluut. Maar met, met die bandjes als de Kaiser Chief, dan kan je toch volgens mij horen dat de Who en de Kinks veel beter waren. Hm. Kon gewoon beter spelen, hm. vond ik. Dus toen, uh, ik volg dat nou niet meer zo erg. Nou, die, die discussie hebben we ook. Hè. Uh, we horen steeds vaker dat de huidige generatie veel beter muziek speelt. Ja, uh, de, het, die jongetjes van en, 16 jaar, ja, ja, die kunnen gitaar spelen. Ja. Ja. Maar ja, die zitten bij het internet en die zitten ook ja, les en, speelt, en die ja. pikken dat allemaal op, die zijn van... Fantastisch. Ja. Ja. Ook hier die jongens van twintig. Nou, die kan je een boodschap sturen. Ja, zeker. Ja. Top. Ja, maar te... dan hebben we het over techniek. Ja. En dan heb je het nog niet over het schrijven van een goede song. Nee, maar goed. Dat is natuurlijk ook een, uh, dat is een ander vak. Ja. Ja. En uh, dan heb je ook van... Uh, wat vind je het belangrijkste? De tekst of de muziek. ja En uh, ja, dat is... Uh, ik bedoel... Die oude rock'n'roll nummers... Die gingen niet om de geweldige tekst. Nee. A wababalubak, a wap bam, bam. to <laughs> ja. the finish. Oh yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja, ja. Blauwe, suede schoenen. Ja. ja. ja. ja. Dus ja, maar ja, het was wel leuk. Ja. ja. En ja, kijk, Bob Dylan heeft natuurlijk de hersens aan rock'n'roll gegeven. Ja. De Everly Brothers die bracht de country terug in de rock'n'roll. En later Grant Parsons. En Bob Dylan die gaf de rock'n'roll hersens. Is meteen mijn grootste held genoemd. Ja. Dat, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie uitspraak geeft ook wel uh, hersens ja. Ja. ja nou ja, toen ja. kwam er intelligentie in de teksten en, en, en, zeker uh, ja, Ja, heeft niet voor niks die je prijs gekregen nee. ja, ik ja. vond in de tijd wel een, een, een literatuurprijs ze hadden toen vind ik, een nieuwe uh, Nobelprijs moeten uitvinden de Nobelprijs voor liedjes ja nou, oh, ja, dat zou ik vinden. Cal had dat er later nog eentje kunnen krijgen en zo. <laughs> ja, ja, ja, ja. Of de Nobelprijs voor Songwriting. Ja, maar dit is toch ook wel een beetje... Ja, uh, ja erkenning. Ja, ja, dat vind ik ook wel belangrijk, ja. ja. En ik ben devout fan van Dylan. Ik koop al zijn platen blind, ongehoord. Nog steeds? Ja. Ja, ik vind nou, de stem is nog steeds mooier. Ik ben niet mooi. van de mooi zingerij, dus ik vind Bob de vind ik ook mooi. Ja? Ja, ik vind Tom Waits ook mooi zingen. Ja, ja dat dus, is zeker. Dus, ja, ja. Uh, dat ja. is een afwijking. Ja. Ja, ja gelukkig is uh, muziek subjectief dus. Ja, uh, ja, ja. Nou, volgens mij, ik mis daar nog één naam een beetje ertussen, dat is Johnny Cash. Ja, dat kwam <laughs> ook weer later. en ook weer later. Uh, Kijk, hij ja, was natuurlijk al een tijd bezig. Ja, maar, maar Johnny hij, Cash... Ik ben dat een keer nagegaan. In de jaren zestig... hoorde je nauwelijks... Johnny Cash. Nee, dat klopt, ja. Want, dat was ja, later. de Beatles. Ik heb later... Heb ik platen gekocht. En toen bleek dat die man... in de jaren zestig al heel interessante dingen deed. Ja. Met zwarte koordjes erachter. Ja. En die had ook de Long Black Veil al opgenomen. Wat de band later zo geweldig deed. Ja. Uh, ook weer zo'n mijlpaal, uh, de band. En... Uh, ja... In Johnny Cash ben ik me later ja. meer gaan verdiepen. Ja, toen heb ik een keer een gouden plaat aan hem mogen overhandigen. Is dat zo? Ja, die staat op mijn uh, Facebook-voorpagina. Ja, ja. okay. En ik heb daarna nog een keer in zijn voorprogramma gespeeld. In dat is wel een leuk verhaal dat je die uh, gouden plaat hebt uitgegeven. Ja, ja. ja uh, ik zat toen bij CBS en toen had je in de Ahoy-hallen... dat heette het Wembley Country Festival. Dat zat in Londen en dat kwam er ook in Nederland... En uh, CBS had mij daar ingeluld. En uh, nou ja, dan stond je daar te spelen met eigen nummers. Ja. ja, daar liepen nog mensen rond met nipperenvolvers. Dat was het publiek daar. Oh. Dat was heel erg. Country, ja. Ja. Ja, ja. Dat, want daardoor krijg je een hekel aan kunt, door die mensen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus ik had daar gespeeld en geen handgifte. <tie> er kwam uh, iemand van CBS in zijn specs. Uh, Johnny Cash krijg straks een gouden plaat. En die ga jij uitreiken. Want hij zat ook bij c Jezus Christus. Uh, nou, management erbij. En uh, ja, na derde nummer loop je het podium op. Met die plaat en een bos bloemen. En Engelstalig binnen de anderhalf minuut. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. En nee. ander randje. En Johnny Cash, die eindigt zijn derde nummer. En ik kreeg ik loop het podium op... en wat denk je wat er gebeurt? Hij begon met zijn vierde nummer. Dus ja. ik heb Johnny Cash toen van... Ho, ho, ho. Ik even. Ja. ja. Nou, hij nam dat heel leuk op. Ja. En uh, dus... Nou, wat moet je zeggen? Ik, toen zei ik... Dames en heren, ik, ik zal het maar bekennen. Ik ben een Johnny Cash-fan. Toen stalen de ovatie. Zo waren ze ook wel weer. Ja. Nou, toen heb ik dat prevelementje opgezegd... in anderhalf minuut. En, uh, ja. Maar het was natuurlijk wel een... een het was wel een dingetje. Dat was wel heel leuk. ja. Dat is ook een grote held van je eigenlijk wel. Ja. ja, ja. En naarmate hij ouder werd steeds meer. Ook zijn tweede periode dat hij echt American... Uh... Dat vond ik het allermost. Ja? Ja, die heb ik allemaal, die plaat. Dat vond ik zo verschrikkelijk goed. Want dan las je wel eens van... Ja, hij kan niet meer zo goed zingen. Toen dan dacht ik altijd... Ik wou dat ik het niet meer zo goed kon als hij. Ja. <laughs> Fantastisch. Maar, die, die, maar de zeggingskracht was al ja. alleen maar groter. Ja. Uh... Nee, die, dat hè, geweldig. Maar het kwam bij iedereen aan. En dat, ja. Dat... Ja, het, was echt, het zijn heel uh, veel mensen die, die dat gewoon mooi vonden. Uh, Zelfs mijn vader. Het was echt mijn toe. hele vader. Die, die, die vond het zo prachtig. Het was to the bone. Ja. Fantastisch. Ja. Nee, ik heb wel een aandachtij van Johnny Cash uh, daar al staan staan. Nou, ja. En dan heeft en, uh, hij ook nog samengespeeld met je andere held. Bob Dylan met uh, Girl from the North uh, Ja, dat ja, ja. uh, ja, vind ik ook een mooi nummer. Dat is geweldig. Ja. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens een... Uh, een tape gehoord. En die ben ik kwijtgeraakt. Die heb ik weer gekregen. Dan zong ze, ze met z'n tweeën. En dan uh, Niet-She-Things-I-Still-Care. En dat werd steeds schunniger. Oh, yeah. En dan hoorde ze gieren van het Ja, ik benieuwd. Ja. Once upon a time, you dress so fine. do the bumps of dime in your prime. Then you. Because say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.